Je komt even tot rust en je keert je aandacht inwaarts. Je neemt even de tijd om te kijken wat er daar is op dit moment. Je wordt een waarnemer. Een waarnemer van wat er op dit moment in je bewustzijn gebeurt. Je hebt bepaalde lichamelijke ervaringen waarvan je bewust bent. Dat wil niet zeggen dat je dat lichaam bent. Je voelt gewoon dat er bepaalde lichamelijke ervaringen waargenomen worden. Misschien zijn er bepaalde vragen of gedachten die voorbij komen. Dan is dat wat in het mentaal bewustzijn op dit moment leeft. En dat is niet goed of slecht. Dat zijn gewoon gedachten, activiteit van je bewustzijn van dit moment. Misschien denk je nog na over kracht en macht, of misschien sta je nog in een discussie met jezelf, in een overleg. Dan is dat omdat de inhoud van het gesprek op dit moment jouw mentaal bewustzijn op die wijze beïnvloedt. Of misschien denk je al aan deze namiddag. Maar vanuit een bepaald verlangen, een bepaald idee van geluk dat je te wachten ligt, een bepaald vooruitzicht, dan is dat wat op nu, op dit moment, je emotioneel bewustzijn leeft, of een bepaalde spanning in de zonnevlecht. Maar zaken die je kan waarnemen, ervaringen, die jou iets leren over de persoonlijkheid in het bewustzijn, jouw persoonlijk bewustzijn, dat in zichzelf geen enkele waarde draagt, het is niet goed of slecht, het doet wat het doet. En de ene keer hebben we ook bepaalde verwachtingen rond de meditatie. We verwachten vruchten van onze meditatie. We willen eigenlijk iets. Met onze persoonlijke wil willen we iets naar ons toe trekken. Maar de persoonlijkheid kan eigenlijk van het geestelijke niets naar zich toe trekken. Ons mentale kan een brug zijn naar het geestelijke. Dus ons grote verlangen om iets te ervaren, is eigenlijk onze honger. Om het hogere zelf te kunnen zijn. Om onze eigen diepte te leren kennen. Maar je kan dat enkel leren kennen door het te zijn. Niet door het vanuit de persoon te doen. Je hogere zelf kun je niet doen. Je onpersoonlijke zelf is immuun voor het persoonlijke zelf. Het is toeschouwer van elke poging van het persoonlijke zelf. Elke wilskracht van je persoon wordt waargenomen. Je bent je bewust van die inspanning, van die poging. Dus er is iets dat bewust is van al die persoonlijke energieën. Dus elke inspanning, elke persoonlijke poging, wordt gezien in het hogere zelf. Jouw hogere zelf slaat geduldig gade. Tot jouw persoonlijke zelf. eigenlijk geen voldoening meer uithaalt. Om zich persoonlijk te manifesteren, persoonlijk te proberen de poorten van de hemel te bestormen. Dat meditatie niet iets is van hebben en verwerven, alsof de persoonlijkheid de vuren kan verwerven, kan bijhouden. En in die stilte blijft je al onpersoonlijk gezellig. Een stille wachter, een stille getuige, en die ziet al de pogingen, al de worstelingen, de illusies van geluk, de illusies van macht tegenover de vuren. Het verlangen naar iets dat men eigenlijk niet kent, maar enkel voorstellingen van heeft. Het wordt allemaal gezien, allemaal tot een rijpheid gebracht. Tot je voelt dat dit eigenlijk enkel lijden heeft gebracht. Dat dat inzicht daagt. En je stilaan overgeeft. Stilaan je persoonlijkheid, zijn strijdvaardigheid durft loslaten. Zo kwetsbaar durft worden voor je hogere zelf. Dat ze zich kenbaar kan maken, haar realiteit kan tonen. Dat je zo ontspannen wordt, ook in je lichaam. Omdat je de garantie hebt dat dat hogere zelf er altijd is. Alleen maar wacht, geduldig wacht tot ze toegang krijgt tot jouw aandacht, naar het diepere in jou gekeerd wordt. Dat het zo rustig en stil wordt. In je waarneming. Dat je kan blijven zien. Hoe er van tijd tot tijd. Gedachten. Of emoties. Het toch willen overnemen. Dat die persoonlijke modus. Zo natuurlijk is. Dat de identificatie met het lichaam zo vanzelfsprekend is, dat we toch in een flits, onopgemerkt, terug in die modus gaan staan, waarin we het zelf willen doen, maar het wordt gezien, je stelt het vast, keer op keer zie je het gebeuren en dus krijgt de ziener ook zijn plaats, zijn herkenning. De drang om vanuit de ziener te versmelten met die pogingen, met die emoties en gedachten, de drang om ze een waarheid toe te kennen, een identiteit te geven, neemt zachtjes aan af. Zodanig dat je meer en meer centraal kan blijven staan in je bewustzijn, in de houding van de ziener kan blijven en niet de ziener doet versmelten, doet geloven als het ware, wat de gedachten en de emoties krampachtig proberen te bewerkstelligen. Je wordt gewoon een ziener, een toeschouw. En op den duur kom je ook meer in de versmelting of de eenlijnigheid, de identificatie met die toeschouwer. Dat je dat niet alleen ziet dat er een toeschouwer is, maar dat je ook die toeschouwer zelf begint te voelen van binnenuit. Dat je die leert kennen, net zoals je je persoonlijkheid kent. Dat je die zinner probeert te kennen. Te zijn. Iets kennen betekent dat je het bent. Iets begrijpen betekent het ervaren. Dus dat je in de ervaring gaat van die zinner. En je kijkt wat dat brengt. Bij de ene Opent dat bijvoorbeeld het kanaal. Bij de ander geeft dat een bepaalde reactie van warmte. Een vuur dat instroomt. Voor de ander brengt dat licht in het hoofd. En nog een ander wordt gewoon in de vrede getrokken. Het maakt niet uit wat je ervaart. Als je maar weet wat je ervaart. Als je maar zelf kan ervaren wat je ervaart. Je daarvoor niets moet doen. Ervaring doe je niet. Ervaring gebeurt. Ervaring is bewustzijn. En bewustzijn is altijd aan, is altijd actief. Je hoeft niets te doen om bewust te zijn. Je kunt je bewustzijn niet stilzetten, niet uitzetten. Je bent automatisch, voortdurend bewust. Je ervaart of je het nu wilt of niet. Er is altijd onafgebroken ervaring. Dat is je hogere zelf. Je bewustzijn. En je geniet van te gedijen, in die waarnemer, in die toeschouwer, in die wachter, en wat er in die wachter allemaal leeft. Verschillende realiteiten zullen daar ontdekt worden, net zoals de persoon gelaagdheden heeft. Verschillende dingen tot uitdrukking brengt: gedachten, emoties, zintuigen. Zo heeft het hogere zelf, jouw diepere natuur, jouw waarnemer ook verschillende kwaliteiten, de vuren, staten van bewustzijn onpersoonlijke staat, die je alleen maar ervaart door genade, door de genade van het hogere zelf, doordat je het lagere zelf zijn plaats herkent, door je gewoon beschikbaar te stellen in bewustzijn. En de ene keer stroomt het licht in, in het hoofd. Of in je bewustzijn, in jouw aura. Of zit je in een dadige sereniteit, dat je dan pas opvalt. Dat die stilte, die sereniteit gevuld is met een bepaald vuur, met warmte, met licht, met kracht. Dat je innerlijk kunt beginnen rondkijken, kunt proeven, alsof je een biopsie neemt van alles wat je ziet en ervaart, innerlijk. Een innerlijke studie van het hogere zelf. Zo is er ook in die diepte een goddelijke kracht in ons, een diepe kracht die vanuit jouw hogere zelf vrij kan komen, die deel is van de kosmische kracht. Dus je laat die kracht vrijkomen. Een geestelijke kracht, een innerlijke kracht. Dus je opent je voor die ervaring. Een wilskracht. Geestelijke wilskracht. En die kracht komt vanuit je hogere zelf, jouw onpersoonlijke zelf, en bereikt dan je kruincentrum. geestelijke wil leeft doorheen het kruincentrum. En wees dus scherp in je waarneming. Wat je nu op je kruincentrum voelt is een etherische afspiegeling van de innerlijke kracht van je wezen. Die je toelaat. Dus die kracht komt vanuit de diepte van je weten. Tot in de stof. Leg dus een ganse weg af in bewustzijn. Vanuit het atmisch gebied. Doorheen het boeddhische lichaam. Doorheen het mentale lichaam. Emotioneel tot in de etherische laag van je stoffelijk bewustzijn voel je nu de kracht. Dus je weet dat de kracht van je hogere zelf aanwezig is. Dat wil niet zeggen dat je onmiddellijk het hogere zelf en zijn kracht hebt leren kennen en ervaart en begrijpt. Maar je hebt wel de ervaring, in de eerste plaats, van de kracht die tot in de stof kan komen. Terwijl je je enkel op het woord kracht hebt gericht, komt er een ganse realiteit vrij. Een geestelijke realiteit die tot in de vorm aan het komen is. Een diepe kracht. Innerlijke kracht. Niet een kracht van de persoon. Ook niet de persoon die uiteindelijk iets met die kracht te maken heeft. Die kracht zelf draagt niet jouw naam. Die kracht is kracht. Je bent die kracht in je hogere zelf. In je onpersoonlijke zelf ben je die kracht. Onpersoonlijk. Een scheppend vuur. Deze kracht is een goddelijke kracht, een scheppende energie, net zoals de begeerde van de persoon scheppend werkt. Haar oorsprong is die scheppende kracht, die wil, goddelijke wil. En je kan dus die kracht ook zelf bestuderen. Door innerlijk voeling te proberen krijgen. Door je ogen van het hogere zelf. De ogen van je ziel. Van het hogere mentaal. Als het ware opwaarts te richten. En te zoeken naar indrukken van die kracht. Te proeven van de substantie van die kracht. En daardoor een analyse maken. Een begrip krijgen van kracht. Dat je merkt of voelt dat die kracht niet gewelddadig is, krachtig maar niet gewelddadig, maar juist vrede draagt. Dat er vrede zit in die kracht, een kosmische vrede. Een wetenschap dat de wil, de goddelijke wil mededogend is, juist is. Alleen maar het goede tot stand brengt. Dat er geen snelheid of strijd. geen persoonlijke connotaties van kracht in deze kracht aanwezig zijn. Het geeft geen dominantie, het maakt u alleen maar krachtig in uw wezen, in de diepte. scheppend vuur, Shiva. De vader wiens wil geschieden op aarde, zoals in de hemel, Omnama Shivaya. je naam. En je geniet, je laat die kracht meer en meer toe. En je voelt zelf hoe dat gaat. Ik zou zeggen, door je bewustzijn te openen, omdat het mij zo geleerd is. Maar misschien heb je een hartsverlangen naar kracht en brengt dat ook de kracht dichterbij. Misschien helpt een visualisatie jou. In elk geval zal het altijd vertrekken vanuit een geestelijk verlangen om in de kracht open te bloeien, om jouw eigen goddelijke natuur meer en meer tot in je mens zijn te brengen, maar zonder persoonlijk motief. Voordat je de weldadige scheppingskracht van licht, liefde en kracht leert kennen, stap voor stap. Neemt het verlangen innerlijk toe om erin te groeien. Het is zelfs geen verlangen. Het is een onvermijdelijke evolutie in jou. Op het ritme van het hogere zelf. Op haar ritme. Wat de mens dan genade noemt. Een diepe kracht vanuit de hoogte of de diepte van je bewustzijn. Hoe meer die vuur. gekend worden, hoe meer ook jouw idee van jezelf zal veranderen. Van een persoonlijk idee naar een vurig idee. Een zuivere kracht. En ook een vernietigende kracht. Bevrijdende kracht. Een wil. Die zijn weg. Zal baan. goede. Je voelt dat dit een onpersoonlijke kracht is, waar de persoonlijkheid machteloos tegenover staat. Je kunt die kracht niks doen, ze is gewoon, ze is wat is. Perfect licht, perfecte stroming, perfecte straling, perfect vuur. Een diepe innerlijke kracht. Goddelijke wil, spirituele wil. doelstelling en je laat meer en meer je persoonlijke energie loskomen, zodanig dat ook de doorstroom Toeneemt, dat jouw mentale ruimte, jouw mentaal bewustzijn, in de kracht open mag bloeien, dat dat hoger zelf zijn kracht mag schenken, zijn zegen mag geven aan jouw mentale ruimte. Daardoor krachtig maakt. Een zuiver begrip van tijd brengt. Doelstelling. Ongehechte waarneming. Een bekrachtigend denken tot stand brengt. Emotionele ruimte en geschiedenis. Laat je die kracht verder in dalen. Innerlijke kracht. Spirituele kracht. Het Shiva aspect in jou. Daalt in. Krijgt toegaan. Om zijn zegening. Te geven. offert het aan je hogere zelf. Je geeft jouw persoonlijkheid aan het hogere in jou. Dat de, de kracht van de emotie opgenomen wordt in de goddelijke begeerte, de wil, de scheppende wil, de doelstelling dat het geen pijnlijke opoffering is, maar een bevrijdende, een verrijzende opoffering, waarin er kracht komt in de emotionele ruimte. persoonlijke kracht, ten goede, datgene krachtig maken, dat wenst in de deugdzaamheid van kracht open te bloeien. Je wordt als een vaas die volgegoten wordt met kracht. Schalen die zich vullen met de genade van de kracht. En ook je stoffelijke ruimte, het thema van stier en shambhala brengt wilskracht en doelstelling tot in je stuitcentrum en heiligbeen, jouw stoffelijk bewustzijn, zorgt ervoor dat onze persoonlijke wil tegenover de stoffelijke wereld meer en meer getranscendeerd wordt in een goddelijke wil. Dat we mee kunnen dansen met de wil van het leven zelf. Vrij, pure vrijheid, dat onze ketens met de aarde loskomen. zodanig dat we vrij in de stof kunnen leven zonder gehechtheid. Dus het vuur van kracht vul. Jouw heilig been, jouw steedsend de wil om te leven. Je komt in een eenheid met kracht. Jouw persoonlijke zelf en jouw hogere zelf vinden elkaar, jouw hogere zelf, de kracht ingedaald in het persoonlijke zelf, voel die aanwezigheid. te begrijpen, te voelen dat je dat in wezen bent. Dat die kracht een aspect is van wie je werkelijk bent, van jouw tijdloze zelf. Jouw kosmische zelf. En dat je dus in die kracht verder opent. Verder oplaadt. Dat die kracht nog meer en meer zich zet. In jou. Jouw persoonlijke ruimte nog meer en meer wenst te laten zegenen, te laten samenwerken met Goddelijke Kracht. Emotioneel, stoffelijk bewust. Pure kracht. Die zich ook horizontaal begint uit te zetten. kracht, vrede draagt, moedig, standvastig, de kracht om te regeren voor het goede. ongehechte, liefdevolle, mededogende wil, die het gestelde doel steeds zal bereiken. Nog even toe dat je helemaal versmelt. Dat je nog meer ruimte toelaat voor die kracht. Dat je één wordt met de kracht in jou. Die diepe kracht. De manier in jouw bewustzijn in de hand voelbaar worden het zwaard de rots de mededogende wil in al je cellen in al je lichaam overal adem je Jouw eigen goddelijke kracht. Je gevoel van identiteit verschuift naar de kracht. Ik ben kracht. puur vrede, liefde kracht. En waar het misschien trekt of duwt of pijn doet, zijn dat plaatsen waar de kracht nog meer wenst in te dalen doorheen de tijd, dus ook dat is een vrucht van je meditatie, ook dat is een groter bewust worden en een startpunt of een tussenpunt van weer een volgende openbaring. is altijd wat het is. Het is de mind die voorstellingen van de toekomst maakt. Maar jouw huidige plaats is de perfecte. Gaandeweg krijg je zo'n vertrouwen in het proces, dat je zelfs vertrouwt waarheen de groei heen gaat. Dat je mentaal niet meer probeert in te vullen wat nu goed is of wat nu bereikt moet worden. Alles komt naar je toe om je te doen groeien. En dan zal je ook alles aannemen om te groeien. En niet denken dat het niet op je pad hoort. Maar juist blij zijn. Dat je verrast wordt. Met zoveel kansen. Dracht, dat diepe vertrouwen. Die kracht is vertrouwen. Ze zijn geen twee verschillende zaken. En dus, het zelfvertrouwen van de persoon is wankel, is gebonden aan hoogtepunten. Maar het zelfvertrouwen van de kracht is onbeweeglijk. bevreesd. Ze kan persoonlijk niet geraakt worden. En ze is wat je bent in de diepte. Samballa is het kernpunt van kracht op deze planeet. Dus doorheen deze ervaring sta je ook in een samenwerking, een wisselwerking met de kracht van de planeet. Jouw hogere zelf, jouw kracht is een deel van het hogere zelf, de kracht van de planeet, als wij openbloeien in het hogere zelf, bloeit ook het bewustzijn van de planeet open in haar hogere zelf. Samenwerken. van het dienst, wordt dat genoemd. pure kracht in openbaring. Jouw goddelijke zelf in openbaring. Een vredeliefde vernietiger en de opbouw.